8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Eigen risico in de zorg niet omhoog. Eén Nederlandse doden en twee gewonden bij aanslag Marrakesh. En Londen klaar voor Royal Wedding. De coalitiepartijen en de PVV zijn het eens geworden over bezuinigingen in de zorg. Er is 2 miljard euro te veel uitgegeven, daarom gaat het mes in de uitgaven.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 Veel Britten hadden verwacht, en er bij de boekmakers op gegokt, dat hij zou kiezen voor het tenu van de luchtmacht waar hij als helikopterpiloot dient. De huwelijksvoltrekking is straks te volgen op Radio 1 en Nederland 1.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 ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen op de weg bij Rotterdam. De A20 richting Hoek van Holland is voorlopig dicht bij de Afrit Rotterdam Centrum. Er is iets verderop een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en diverse andere auto's. Uh, het verkeer richting Hoek van Holland staat dus in een lange file... tussen Nieuwe Kerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum, 10 kilometer. Het loopt daardoor ook vast op de A16 vanuit Breda... tussen knopend Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer. Het is uh, beter om te rijden. Dat uh, geldt voor zowel de A20 als het verkeer op de A16. En dat kan dan via de zuidkant van Rotterdam en de Benelux-tunnel... over de A15 en de A4. Goeiedag, daar ben ik weer...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 NOS Radio In journaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het is de dag van de Royal Wedding, de dag van William en Kate. Onze verslaggevers zijn in Londen en vertellen u zo dadelijk over de mensenmassa langs de route. Nu al de beveiliging. Kate uit Bucklebury, de jurk en de bobbies. Iedere voetstap van het echtpaar in het gevolg is geoefend. Iedere bloem minutieus geschikt. Niets wordt aan het toeval overgelaten vandaag. Bij het huwelijk in Londen. Later vanochtend van Kate en William. Correspondent Arjen van der Horst in Londen is al vroeg opgestaan. Um, iedere prullenbrak is omgekeerd. Iedere stoeptegel gelicht kan ik mij zo voorstellen. Hoe zit het met de beveiliging Arjen? Nou, al twee weken lang zien we hier uh, rond Westminster Abbey en, en alle gebouwen langs de route al, uh, ja, al, al weken. Twee weken lang politieagenten. Elke putdeksel ligt er, zelfs verkeerslichten worden uit elkaar gehaald om te kijken of er explosieven in verstopt zitten. Uh, bomhonden hebben we gezien, speurhonden, die uh, Westminster Abbey al meerdere malen onderzocht hebben. Dus de beveiliging die is ontzettend extreem, kun je al bijna zeggen. Vijfduizend Londense agenten alleen al worden vandaag aangezet. Dan heb je nog... Een aantal uh, speciale beveiligingsteams, tachtig in totaal... die een aantal van de hoge gasten uh, moeten beschermen. Um, en ja, we gaan vandaag uh, strenge controles zien. Mensen die in de buurt van de Abbey komen moeten door poortjes... worden daar gecontroleerd. Ja, en een, uh, heel Londen is eigenlijk een soort uh, in een zone veranderd... waarin de politie preventief mag fouilleren zonder enige aanleiding. Dus uh, ja, hier wordt niks aan het toeval overgelaten. Je hebt een beetje in de kranten neus. je zit ook te midden van de Engelse pers natuurlijk. Zit je trouwens in dat grote persdorp? Een enorm dorp is hier uit de grond gestampt. Zes voetbalvelden groot. Het staat hier vol met satellietwagens, satellietschotels. Uh, de wereldpers is hier verzameld. Uh, 180 landen gaan dit vandaag uitzenden. Naar schatting gaan 2 miljard mensen kijken. De kop van The Guardian bijvoorbeeld was echt wel typisch. Uh, die vat het mooi samen. Two people will marry today with two billion people watching. Twee mensen gaan trouwen, 2 miljard 2 miljard mensen gaan kijken. Ja, en hoor jij tussen al die uh, collega-journalisten iets over de mogelijke ontwerper van de jurk? Nou, niet hier, maar we horen er al eigenlijk maanden over. Er wordt flink over geroddeld. Er zijn geruchten die verheven worden tot feiten. De eerste die genoemd werd eigenlijk, was een paar maanden geleden... is Sarah Burton van het modehuis van Alexander McQueen. Um, daarvan is het gerucht toch steeds sterker geworden dat zij het is. Uh, gisteren zagen we een foto in de kranten van een dame... met het gezicht bedekt door een hele dikke capuchon... die met grote tassen uh, naar het uh, Goring Hotel ging. Dat is het hotel waar Kate in zit... Uh, dat werd gefotografeerd. We zagen niet wie het was. Maar aan de riem konden hier de kenners aflezen... dat, dat het uh, iemand van het modehuis McQueen was. Want dat was een typische riem van dat modehuis. Dus er wordt hier gegokt. Als je bij de boekies gaat kijken... is deze uh, Sarah Burton uh, die maakt het meeste kans. Maar er zijn nog andere. Uh, Daniela Helayel, dat is een Braziliaanse. Favoriet van Kate Middleton. Is ook uitgenodigd in de kerk. Dat deed al de geruchten versterken dat zij misschien was. Maar hier wordt ook gezegd... Zij is Braziliaans, niet Engels en de verwachting is dat het wel een uh, ontwerper van eigen bodem gaat worden. Hoe zit het eigenlijk met William? Wat heeft hij aan? Ja, dat is toch ook wel een verrassing, want dat hebben we pas afgelopen nacht te horen gekregen. Hij draagt een rood uniform van de Ierse garde, van het infanterieregiment. Dat is opvallend, omdat hij reddingspiloot is. En de verwachting was dat hij een blauw uniform van de luchtmacht zou dragen. Maar hij heeft dus gekozen voor een ander uniform. Op zich is dat ook weer niet helemaal zo vreemd. Want elke kroonprins die maakt de gang door de strijdbrachten en de, de traditionele route. is Dat heeft kroonprins... Charles ook gedaan, dat hij elke, uh, bij elk strijdkrachtonderdeel... de marine, de luchtmacht en uh, natuurlijk de landmacht even stage gaat lopen. De aandacht richt zich natuurlijk vooral op Londen, dat al helemaal vol staat. Hè? Dat vertelde je eerder al. Hoe, hoe is het verder in het land? Ja, er zijn overal straatfeesten in het land. De verwachting was dat het eigenlijk wel zou meevallen. Uh, twee maanden geleden hoorden we nog dat... maar uh, één op de drie gemeenten in dit land... helemaal geen aanvragen voor... Uh, vergunning hadden gekregen voor straatfeesten. Toen heeft premier Cameron gezegd... Uh, Weet je wat, we moeten wat minder streng zijn met die vergunningen. Vergeten regels en toen ging het wat soepeler. En sindsdien zien we een hele hoos aan uh, straatfeesten. Opvallend in het welgestelde van het zuiden van het land... zien we veruit de meeste straatfeesten. Wat minder in het arme noorden. Helemaal geen in bijvoorbeeld Glasgow in Schotland. En natuurlijk wel in Bucklebury. De plaats waar uh, Kate Middleton is uh, opgegroeid. En daar ging ik gisteren een kijkje nemen. Er wordt druk gezaagd en gehameld in Bucklebury, het dorp waar Kate Middleton opgroeide. En midden in het dorp de Village Green, een veldje waar het dorpsfeest gaat plaatsvinden. Ik denk dat going to be quite a bit of the village here, so uh, yeah, it should be a good day. En er worden grote feestenten gebouwd waar straks rijkelijk het bier zal vloeien. Er wordt gebarbecued, er wordt natuurlijk. Naar het huwelijk op televisie gekeken, op grote schermen. So this is where it's all gonna happen, the big party tomorrow. Well, yeah, hopefully. If the weather stays like this, it'll be nice. En er zijn traditionele dorpspelen. Dorpspelen wel met een koninklijke twist. We're having duck racing. Do you know about Is that about for these? kids? No, no, no Tell no. me. That's for everybody. So what do you do? <laughs> what we do is we run a series of races with real ducks. Yep. And all the races are sort of spoofing the royal family. So we have uh we have a race for Kate as well. We call that the Bucklebury Stakes Because she comes from Bucklebury and she's a maiden. So. Want op de dag van natuurlijk worden er eende races gehouden. En elke eend krijgt een koninklijke naam: Elizabeth, Charles, William, Kate natuurlijk. En Britten zouden Britten niet zijn als er natuurlijk gerokt kan worden op wie er gaat winnen. Het geld gaat dan naar een goed doel. En zo zullen de dorpelingen zich vermaken op de dag. We have a very proud village tomorrow. Yes, I'm sure we will. We're just hoping the weather is as good as it is today. We're not sure it might be a bit of rain, but uh, certainly we will enjoy ourselves. Want ze zijn natuurlijk ontzettend trots op hun Kate. Wie had dat gedacht? Het gewone burgermeisje uit Bucklebury, die zou trouwen met Prins William en daarmee de toekomstige koningin van Engeland wordt. Natuurlijk moet alles piekfijn in orde zijn voor de Grote Dag. En daarom wordt nog snel even het gras gemaaid... zodat hier echt een groen laken zal liggen voor de dorpelingen. En overal hangt de vlag uit in Buckleberry. Overal is het versierd, zoals bijvoorbeeld dit kleine winkeltje in het hart van het dorp. Yes, no, the feeling in the village is of great excitement. And, you know, we all love Kate. She's absolutely wonderful. And the whole family is really lovely. Ja, iedereen in het dorp is erg opgewonden, iedereen houdt van Kate. Uh, en ja, kijk dus erg uit naar de dag van morgen. U hebt hier een winkel, ik zie dat het versierd is. Yes, yes, this is our gesture towards the wedding. All the English bunting and you know, to the right, the wedding window. Yeah. Ja, de vlaggen hangen buiten, de speciale versieringen in de etalage opgehangen, allemaal voor de dag van het huwelijk, natuurlijk. Good morning! Hallo! Yes, my darling! En een van de gelukkigen die uh, niet hier zal zijn om het feest bij te wonen, maar in Londen, in Westminster Abbey, is de plaatselijke slager Martin Fidler. Me and my wife are lucky ones to have a, an invitation, yes, from the Middletons and the Queen to go to the royal wedding tomorrow, yes. Ja, en Martin Fidler kreeg dus die felbegeerde, goudomrande uitnodiging van de Queen. Ja, is het eigenlijk niet jammer dat hij niet bij zijn eigen dorpsfeest kan zijn? Um... Nee, I mean we gaan naar een grote party, een heel grote party. I mean, we gaan in geschiedenis. Het is gewoon een honor for voor ons om naar de wedding te gaan. Nee, natuurlijk niet, want het grote feest vindt natuurlijk in Londen plaats in Westminster Abbey. En hij vindt het een eer om bij een historische dag aanwezig te zijn. Een historische dag voor Kate en natuurlijk een historische dag voor Bucklebury. Zelfs de plaatselijke kerk is zich aan het voorbereiden waar ze nu hun laatste generale repetitie houden. Als straks Kate het jaarwoord zegt tegen Prins William. Want Buckleberry zal weten dat hun local girl Kate gaat trouwen. hebben gekregen vanochtend dat het huwelijk in Londen een enorme beveiligingsoperatie is. Nou, één Nederlandse, Bobby, doet daar aan mee. Uh, we hebben hem straks in de uitzending. Een reportage over hem. Maar eerst naar Wijnand vaan. Voor de verkeersinformatie zijn er problemen in, uh, in en om Rotterdam al voorbij. Ja, want er is een uh, ernstig... of niet eigenlijk, want op de A20 richting Hoek van Holland... is een ernstig ongeluk gebeurd. Er staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum... 10 kilometer file. De weg is daar al een tijd lang dicht en dat is nog steeds zo. Uh, het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open gaat. Verkeerrichting. Van Holland kan dus beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam, over de A15 en de A4. En ook de A16 is inmiddels dicht bij Knopen Ter plein. Nou, hangt samen met het ongeluk op de A20. Het loopt vast vanaf Fridenkerk tot aan Knopen en Ter 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Honderdduizenden mensen op de been. Het bruidspaar, William en Kate, in een open koets. En op de achtergrond altijd de dreiging van een terroristische aanslag. Duizenden agenten worden ingezet. En een van hen is een Nederlandse bobby. Larry, Lara zei het al. En hij heet Thijs Broeke. Verslaggever Martijs van der Wiel zocht hem gisteravond thuis op. Morgen, ik moet beide uniforms meenemen. Dus zowel mijn gewone als, uh, als mijn uh, officiële uniform. Ja, en waarom is dat? Um, omdat je weet niet waar je terechtkomt. Uh, Oh, hier ligt het allemaal. Ja, um, yeah, dit is dus de bobby helmet. Oh. De... Ja, weet je dat ik nou altijd daar een keertje op heb willen kloppen? Ja, ik mag... durf het haast niet yeah. te vragen. Maar... Ja, doe maar. Ja, um, uh, <laughs> als je stenen er tegenaan gooit, dan gebeurt er niks, zeg Doebaar. maar. Um, <laughs> en uh, ja, mijn kogelvrije vest. Constable oh. MSC Broeke, dat yeah. bent u hè? Mem member of the Special Constabulary. Yes. Ja. En wat betekent dat dan? Um, vrijwillige politieagent, maar het is begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen er niet genoeg politieagenten waren in Londen. En toen zijn dus mensen van het publiek um, opgeleid om politieagent te zijn. Dus yeah. dan ben niet een, een echte constable, maar een Special Constable. Oké, okay. en dat bent u dus? Dat ben ik. De twee uniforms liggen klaar uh, op bed. Yeah. deze die gebruik je haast nooit, de officiële. Is dus een beetje... Dat is voor als u vooraan mag staan morgen. Juist, inderdaad. Want... En dan heb je gewoon de officiële ouderwetse... Hè, uh, de kassiers, glimmende knopen. Glimmende knopen en, en witte handschoenen die liggen in de la. Um, um, maar ik weet dus niet waar ik terecht kom Pas morgenochtend, als ik bij het politiebureau me meld, kom ik erachter wat ja. er gebeurt. Het kan ook ergens heel ver buiten de route zijn. Ze hebben mensen nodig om mensen buiten um, om af te sluiten, om de hele boel uh, de wegen af te sluiten. En dan hebben ze mensen natuurlijk nodig om de route um, te bewaken. Ja. En anders is het dat andere uniform. En dat is wat minder, hè? met een, ja, dit is gewoon een geel, geel hesje. Ge dit is als je op, uh, nou ja, met een prioriserend geel hesje om, uh, om verkeer tegen te houden. Ja. Um, ik zie ook een riem met handboeien. Um, ja, de politie hier heeft geen wapen? Geen wapen, dus ik heb hier um, mijn uh, handboeien um, en gewoon de, de knuppel. En je hebt C.S. Um, spray, dus dat is... Uh, nou pepper ja, spray. Pepper spray, ja. Hoe komt een uh, Nederlander in Londen erbij om bij de vrijwillige politie te gaan? Um, nou, Ik woon hier al uh, iets van zes, zeven jaar en ik wilde gewoon iets, iets, iets doen, iets met de, met de gemeenschap doen, zeg maar. Um, en ik, ik blijf hier waarschijnlijk ook wonen. Um, toen dacht ik van, nou, dan kan je of uh, in het bestuur gaan zitten van een vereniging of zoiets. Um, of iets totaal anders. Um, en ik zag een advertentie in de, in de ondergrond, in de tube. Meld je aan als uh, vrijwillig politieagent. En dat heb ik gedaan. En dan nu een hele bijzondere klus. Juist. Nou ja, en dit is natuurlijk omdat dit een enorm groot uh, feest is. ze dus kunnen niet alle verloven intrekken, maar ze kunnen wel alle vrijwilligers vragen om alsjeblieft te komen. Um, nee, alle verloven zijn ingetrokken. En ze hebben gevraagd uh, aan alle vrijwilligers: kun je alsjeblieft komen? Uh, je hoort allerlei soorten van dreiging. Moslim Extremisten, Noord-Ierland, maar ook anarchisten. Waar zit het risico dan? Alle groepen. Eh, dat is, Londen is, is altijd al gewend geweest aan een, een terroristische dreiging. En de terroristische dreiging is hoog van, van verschillende groepen. En de Londenaren zijn daar heel relaxed over. Um, ik bedoel, de IRA destijds, nu iets minder, maar nu ook weer natuurlijk terugkomend, de terugkomende dreiging. En um, men is er gewoon aan gewend. En je gaat gewoon je leven door. En, en volgens mij wordt het gewoon een groot feest. Ik denk niet dat er veel anarchisten op de straat zullen zijn. Maar u heeft een wapenstok, hè? Ja, daarom. Dat komt allemaal wel weer goed. <laughs> en als er nog Nederlandse anarchisten zijn, dan spreek ik ze aan in het Nederlands. En dan schrikken ze zich toch wat. Dus. <laughs> Stel, u komt langs de route. Ziet u dan iets? Of, ja. of moet u alleen het publiek in de gaten houden? Nee, je ziet helemaal niks. Je moet het publiek in de gaten houden. Nee. En vorig jaar heb ik dus uh, Prinsjesdag hier gedaan. Dus de State Opening of Parliament. En dat koning, komt de koningin langs. En uh, dan zie je dus helemaal niks. Want me, als, zodra de koets langskomt, dan moet je juist extra alert zijn. Dus uh, nee, je zult, ik zal weinig van zien pas als ik weer s'avonds thuis kom. Matthijs van der Wiel bij Bobby Thijs Broeken. We gaan naar ander nieuws. Uh, de politie heeft namelijk gisteren opnieuw een uh, jongere opgepakt... die dreigementen uiten op internet. Het gaat om een jongen van 15 jaar die op Twitter aankondigde... dat hij de actie van Karstatus van Koninginnedag 2009... Uh, u weet nog wel wat daar toen gebeurde in Apeldoorn... ging imiteren in Amersfoort. De laatste weken zijn er al meerdere aanhoudingen geweest vanwege dit soort dreigementen op internet, eh, op Twitter onder andere. De vraag is wat nou wel mag en wat niet. Wij praten erover met ICT-jurist Arnoud Engelfried. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan iemand die zoiets twittert, zo'n jongen van 15, die zegt dat hij eh, dat drama uit Apeldoorn 2009 gaat imiteren in, uh, in Amersfoort? Wat kan hem ten laste worden gelegd? En zeker bedreiging richting de koninklijke familie of de regering is een, uh, is een strafbaar feit. Dat dus is een ernstig feit. Dat, dat is in theorie inderdaad een ernstig feit. Alleen je moet altijd wel alle omstandigheden meewegen en uh, de serieusheid van de bedreiging. En uh, ik denk... Dat het uh, uitgesloten is dat meneer hiervoor de, de, de straf zou krijgen die een, uh, een serieuze volwassene hiervoor zou krijgen. Mm -hmm. wat, bedoel, wat voor straf staat daarop dan? Weet dat? Nou, dat kan als je de. Als je echt uh, kunt bewijzen dat het sprake is van een poging tot een aanslag op de koninklijke familie, dat zou zelfs in theorie tot levenslang kunnen leiden. Mm -hmm. Maar een enkele Twitter bedreiging van een minderjarige, die bij mijn weten nog niet eens een rijbewijs heeft, ik kan me niet voorstellen dat hij iets zwaarder zou krijgen dan een haltstraf om. Uh, ja, wat uh, rotzooi op te gaan ruimen op uh, de dag na Koningendag. Hm. Stel uh, nou, meneer Engelvriet, dat deze jongen het op het schoolplein had gezegd. Was hij dan ook strafbaar geweest? Ja, nou, dat is een grote discussie met Twitter. Uh, ik las ook elders dat hij uh, zich niet had... zei dat hij niet had gerealiseerd dat Twitter een openbaar medium was. Dus dat hij <lacht> alleen met zijn vriendjes aan het praten was. Ja, dat is niet handig. Nee, maar... Uh, in theorie voor een bedreiging moet er wel sprake zijn van een, een openbaar... ...of in ieder geval de mededeling moet zo gedaan zijn dat het slachtoffer die uh, zou kunnen lezen. Want als je de bedreiging doet naar iemand en die iemand die weet er niks van... ...dan uh, ja, is het een beetje een slechte bedreiging dan. Ja. Dus uh, ik denk als je dat op het schoolplein doet, kreeg je vriendjes van... Nou, ...ik ga uh, status nadoen dat, daar niet, uh, dat dat niet echt een serieuze bedreiging zou zijn. Nee. Op het moment dat je hem op een wereldwijd medium doet... waar in ieder geval in theorie de, uh, je beoogde slachtoffers zouden kunnen lezen of het publiek uh, uit de betreffende stad het zou kunnen lezen, ja dan wordt het anders. En dan krijg je de discussie, uh, ja, het was niet jouw bedoeling om uh, in dat openbare medium dat naar iedereen toe te doen, maar het is wel gebeurd en dan heeft de wet iets, noemen ze een voorwaardelijke opzet, oftewel had je moeten weten dat dit het gevolg was, ook al was het misschien niet jouw bedoeling. Dus... Ja. Ja. Heeft u het idee dat uh, politie en justitie in hun maag zitten met dit soort uh, dreigementen? Want het is natuurlijk relatief nieuw, hè? ook die dreigementen dan via Twitter. Heeft u het idee dat ze weten wat ze ermee moeten? Uh, ik denk niet dat de politie echt in zijn maag zit van wat moeten we hier nou mee. Uh, ik krijg de indruk dat ze prima weten wat voor bedreigingen ze, uh, ze allemaal langs zien komen op Twitter. En dat ze daar op een actie komen. Bedreiging is ook strafbaar, ongeacht in het medium waar je het doet. Uh, uh -huh. We weten al sinds lang dat op de computer en via e-mail dat dat ook kan tellen als bedreiging. En uh, ja, in de praktijk is het vooral denk ik de discussie inschatten van uh, was dit bedoeld als een bedreiging en hoe moet je de, de, de, de korte lengte van een Twitterbericht meelezen. Hoe moet je het feit dat men op internet sowieso wat ruwer is in de taalgebruik, hoe moet je dat meewegen. Ja. Uh, dat zijn denk ik de vragen die in de rechtspraak uh, beantwoord moeten worden. Het ja, gaat er dus ook om hoe, hoe specifiek die bedreiging is. Hoeveel ja, feiten daar dan in staan. Ja, het moet... Uh, ja, de wet heeft erover van het moet wel deugdelijk zijn als bedreiging. Als, als iemand alleen maar zegt uh, via Twitter: ja pas op, dat, dat kan geen bedreiging zijn, want je hebt geen idee ja, tegen wie is dat en waar moet hij dan voor oppassen. Maar als je inderdaad zo specifiek bent van ik ga uh, karstatus nadoen, dan weet iedereen wat je gaat doen en ook wel waar, want nou ja, uh, dat is allemaal wel uh, algemene kennis. Dus dat zou wel degelijk een, een deugdelijke bedreiging kunnen zijn. Bij hem zou de discussie meer zijn van ja was dit een grapje, was het alleen uh, opscheppen naar zijn vriendjes toe of wil. Die werkelijk uh, in de plaats waar de, de koningin dit jaar langskomt uh, iedereen bedreigen en zeggen: Ik ga jullie allemaal doodrijden met mijn auto. In dat laatste geval uh, zou het wel een serieuze bedreiging kunnen zijn. Ja, ja inderdaad. ICT-jurist Arnoud Engelfried, hartelijk ja. dank voor uw uitleg. Dankjewel. Goedemorgen. We blijven even bij Koning de dag. Um, wij gaan naar Limburg, daar is Joris van der Kerk. Of houden ze daar eigenlijk Joris rekening met um, ja, dit soort dingen, met regimenten en zo? Ze houden met alles rekening, maar ze, ze, ze zullen er vooral van tevoren niet al te veel uh, over zeggen. Straks maar eens gaan praten met de mensen die, uh, die het allemaal coördineren. Hier, uh, de organisatie van de dag. Uh, dat is over een half uurtje. Nu gewoon iemand die op straat uh, eerst hier stond met een meneer met een oranje tas. <laughs> en u dacht van, u zei tegen mij, u staat er al vroeg bij. Maar u bent er ook vroeg bij, wat gaat u doen? Ik ga lekker oranje vla halen en hele lekkere broertjes naar de bakker. De beste bakker van Weert. Dat zijn acht beste bakkers van Weertie met z'n allen die vlaaien uh, aan het maken zijn. Had u hem al geproefd? Ja, ik heb hem geproefd. Heel erg lekker, ja. Een beetje zoet. Ja. <laughs> uh, nou, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. U vindt hem lekker? Ik vind hem lekker, ja. ja. Dus uh, ik ga hem lekker halen, ben ik er lekker vroeg bij. Ja. Smakelijk dan. Ja. En veel plezier vandaag en morgen. Ja, u bent het een beetje aan het opruimen hier? Bij, uh, ja. Ieder... Oh, je slingers haalt hij al weg. Ja, maar die lagen daar, dat is gewoon rotzooi, hè. Dat, uh, dat is niet een origineel uh, lang uh, uh, vlaggetje trek Nee. Daar in de verte komt al iemand anders aan die het ook aan het, aan het schoonmaken is. Zo'n ja, zo apparaat. Ik heb een zoon aan de telefoon en die zei dat hij op een radio was. Uh, op ja, nu bent u op de radio. Oh, nu ook rechtstreeks. Ja, u ook. Ja, goed. Uh, aan het opruimen. Fijn dat u dat allemaal doet. Dat doet deze meneer uh, met de hand. Maar uh, in een uh, schoonmaakapparaat uh, komt uh, deze andere meneer uh, voorbij rijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het schoon in Weert? Ja, maar, het wordt heel schoon in Weert. Ik doe mijn bed vandaag. Was het vies in Weert? Ja, het was best wel smerig. <laughs> en hoe wordt het morgen in Weert? Ik denk heel druk. Ja. Maar ook heel smerig? Nou, ik vermoed van wel, ja. Ik denk dat er genoeg gaat te leggen, ja. ja. Mag je morgenmiddag weer opnieuw? Nou, ik mag vannacht om 1 uur er weer uit. Tot morgen vroeg. En dan is uh, middags om een uur of 7 weer eruit. Tot een uur of 12. Uh, en dan mag ik uh, mijn bedje weer op gaan zoeken. Je dus maakt Weert nu schoon. En morgen in het weekend, en weer blijft te schoon. Niemand zal meer zien dat de koningin geweest is, uiteindelijk. Na afloop, dan uh, zal u weinig van zien, denk ik. Ja. Dank u wel. Ja, dan gaat hij weer tussen alle het drangdekken door. Wordt weer helemaal schoon voor de Oranje Dag van morgen. De Royal Wedding. Wat heeft ze aan? Hoewel er officieel niks bekend is over de trouwjurk van Kate... zou die zijn ontworpen door Sarah Burton van modehuis Alexander McQueen. McQueen was een van de belangrijkste Britse modeontwerpers... tot hij vorig jaar zelfmoord pleegde. Kate zou onder de indruk zijn geweest van de trouwjurk... die Burton ontwierp voor Laura Parker Bowles, de dochter van Camilla. Maar niet zo zeker, want Kate wil dat de jurk een verrassing blijft voor William. En wat gaat er om de vinger? Prins William zal geen ring dragen na zijn huwelijk. Kate wel. Een gouden trouwring gemaakt van een stuk goud uit een goudmijn in Wales. Die mijn is in het bezit van Queen Elizabeth. De trouwring van Elizabeth, die van haar moeder en die van prinses Diana waren ook van dit goud gemaakt. Auto's. Dit is hoe we ze bij Volvo zien.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 Geen stijging eigen risico-zorgverzekering en ook Nederlander slachtoffer bij aanslag Marrakesh. Het is half negen, goeiemorgen, ik ben Doral Megens. De coalitiepartijen en de PVV zijn het eens geworden over bezuiniging in de zorg. Er is 2 miljard euro te veel uitgegeven, dus het mes moet erin. VVD, CDA en PVV willen nog niet zeggen waar de klappen gaan vallen. CDA-fractievoorzitter van Haarsma-Buma geeft wel aan wat er overeind blijft. Ik kan wel zeggen dat voor ons als fractie, dat geldt ook voor de andere fracties, uh, we hebben gezegd we gaan in ieder geval zorgen dat het eigen risico niet verder omhoog gaat. En voor het CDA heel erg belangrijk. We gaan ervoor zorgen dat het, de huisarts ook niet onder het eigen risico gaat vallen. En daar zal voor ons het pakket ook aan moeten voldoen. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag een definitief akkoord sluit over de zorg. En dan zal ook blijken op welke uitgaven er wel wordt bezuinigd. Bij de aanslag op een café in Marrakesh is ook een Nederlandse man omgekomen. Man en een vrouw uit Nederland raakten gewond. Er vielen zeker 14 doden bij de aanslag gisteren op het centrale plein van Marrakesh. Er waren veel toeristen op en rond het plein. Ook Nederlanders. We hoorden een knal, maar die klonk niet eens zo hard. Maar wel dat je dacht, oh, daar is een knal. En we zagen uh, grijze rook vanaf het uh, plein komen. We dus toen dachten, nou, dat is een gasfles die is ontploft uh, ergens. Zo, zo klonk het. En we hoorden daarna natuurlijk vrij snel daarna wel sirenen. Ze dus we dachten, oh, dat is dan toch wel erg. Want het was om 12 uur, dus dat is natuurlijk een drukke tijd. Dat iedereen op het plein loopt en daar zit.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 Een Nederlandse helikopterinstructeur is omgekomen bij een trainingsvlucht in Amerika. De leerlingpiloot die ook in de Apache zat bleef ongedeerd. Volgens de luchtmacht is de instructeur een zeer ervaren vlieger. Ja, dat klopt. Het is een heel ervaren uh, vlieger. Kijk, hij is instructeur en dat wordt je niet zomaar. De, de meest ervaren vliegers uh, schuiven uiteindelijk door naar een instructeursrol. En uh, deze kapitein was ook zeer ervaren. Waardoor de helikopter is verongelukt, is niet bekend. In Syrië strijden legereenheden onderling, dat zeggen mensenrechtenorganisaties. Binnen het leger is oneenigheid ontstaan over het neerschieten van demonstranten in de stad Daraa. Een legereenheid zou hebben geweigerd daaraan mee te doen en wilde de burgers beschermen. Volgens ooggetuigen werden die militairen vervolgens zelf ook onder vuur genomen. De korpschefs willen dat de wapenwet wordt aangescherpt. Naar aanleiding van de schietpartij in Alfa aan de Rijn doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek. Maar de korpschefs willen niet op de uitkomsten van het onderzoek wachten. Ze pleiten onder meer voor een verhoging van de minimumleeftijd voor leden van een schietvereniging. Die is nu 12 en dat zou 18 jaar moeten worden. Ook willen ze dat er een mogelijkheid komt voor onderzoek naar een eventueel psychiatrisch verleden. En munitie zou voortaan door de schietclubs moeten worden bewaard, niet bij mensen thuis. Mensen met een wapenvergunning mogen dan alleen nog het wapen thuis bewaren. Maar daar schiet je niks mee op, zegt de Nederlandse Schuttersassociatie. Dat zou betekenen dat ze eerst naar hun vereniging moeten. Daar moeten ze hun wapens ophalen, of hun wapens en hun munitie. En vervolgens rijden ze dan naar een vereniging waar die wedstrijd is. Maar in plaats van dat ze naar die andere vereniging rijden... rijden ze naar een winkelcentrum. Mensen die zo dwaas zijn als deze knaap is geweest... hou je hier absoluut niet mee tegen. De nieuwe dierenpolitie gaat zich niet alleen met dierenleed bezighouden... maar wordt allround inzetbaar. Het aanpakken van dierenmishandeling wordt wel de hoofdtaak van die agenten... maar ze krijgen de bevoegdheid voor al het politiewerk. staat in een brief aan de Kamer. Volgende maand worden de eerste van 500 Animal Cups opgeleid. De eerste lichting gaat in oktober aan de slag. En vandaag is het dan eindelijk zover. Het huwelijk van William en Kate in Londen. Er is al meer over uitgezonden vandaag. Er worden duizenden mensen verwacht die het bruidspaar bij Westminster Abbey willen zien aankomen. Deze Nederlandse jongen heeft er wat voor over om dat paar te zien. Ik uh, sta hier van gisteravond om acht uur. Ik, uh, ik heb gewoon de beste plek. Je staat gewoon recht voor de ingang uh, als de wagen aankomt. Iedereen stapt uit, je kan er gewoon foto's van maken. En ja, het, het is gewoon geweldig. Ja, pas als Kate bij de kerk aankomt straks, dan is te zien wat voor jurk ze draagt. Van Prins William staat wel alvast wat hij draagt. Hij draagt het rode uniform van de Ierse Garde. Het hele feest is straks te volgen hier op Radio 1 en op Nederland 1. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Over het hele land trekken wolkenvelden, maar in het westen komen ook opklaringen voor. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 9 en 13 graden.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 ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits stelt op zich niet zo heel veel voor. Maar bij Rotterdam zijn wel flinke problemen op de weg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland bestaat tussen Rotterdam Prins Alexander... en Rotterdam Centrum 7 kilometer file. De weg is daar een tijd lang helemaal dicht geweest. Er is nu weer één rijstrook open. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd vanmorgen vroeg? Het loopt daardoor ook vast op de A16 vanuit Breda tussen Ridderkerk en, Knoop en Ter Terbrechtseplein, 10 kilometer. De verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland de en Den Haag is daar voorlopig ook dicht. Je kunt daar alleen maar richting Gouda. Op de A20 naar Gouda loopt het vast tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum, 6 kilometer. Verkeer op de A16 en op de A20 richting Hoek van Holland de en Den Haag kan beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En wij lezen zojuist op Twitter, op de account van André Rauwvoet... dat hij ermee stopt. Uh, hij twittert, bijzondere dag. Vandaag kondig ik mijn vertrek uit de Kamer aan. Uiteraard zijn we met hem aan het bellen. Zodra we contact hebben, hoort u dat. Ga we eens maar naar Spijker, de autobouwer... eigenaar van het Zweedse Saab... In de eerste drie maanden van dit jaar een netto verlies geleden van 72 miljoen euro. Het bedrijf maakte dat een half uurtje geleden bekend. Financieel redacteur André Meijnenma. André, dat zat er wel een beetje in? Ja, natuurlijk zat het een beetje in, want het zijn natuurlijk allemaal aanloopproblemen nog. En uh, die problemen zijn ook niet gering, om zo te zeggen. Bovendien is het ook heel erg lastig vergelijken met uh, een jaar geleden, want toen was het nog beginnen. Startte dat nogmaals, dus als je cijfers gaat vergelijken... van die beginperiode met de cijfers die nu van het eerste kwartaal... Ja, dan krijg je altijd exorbitante verschillen. En dan, dan krijg je verhalen als... we hebben nog nooit zoveel auto's in maart eh, verkocht en geproduceerd... als, als, als, als sinds ons, onze start. Maar ja, toen waren er in maart 2010 zo'n zo kleine 500. En nu zijn er zo'n kleine 5000. Ja, maar toen lag de hele zaak stil... En sindsdien is de productie opgestart. Dus wat, dat soort verschillen krijg je wel uh, is een beetje lastig. Omzet was 257 miljoen voor uh, Spijk in het eerste kwartaal... vergeleken met het vorige kwartaal. Want dat is dan makkelijker vergelijken. Waar kom je vandaan de, de maanden daarvoor? Daar lag de productie en de omzet iets hoger op ruim 300 miljoen. Ze hebben 93 auto's verkocht. Dat wil zeggen echt aan de klant, aan de man gebracht. Dat is 93 procent meer dan een jaar geleden. Ze hebben wel 10.888 auto's gebouwd. Dus er zijn zo'n 1500 auto's wel gemaakt, maar niet verkocht. Uh, maar voor het hele jaar hebben ze dus, niet alleen maar in het eerste kwartaal... maar voor het hele jaar verwachten ze dus wel degelijk nog in de rode cijfers te blijven hangen. En de beoogde verkoop die ze zichzelf hadden gesteld... we willen graag 80.000 auto's uh, verkopen, dat gaan we dit keer niet halen. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met die productieonderbrekingen van de voorbije weken... Uh, Spijk is nog duidelijk heel erg op zoek naar... Van, uh, hoe kunnen we een solide financiële basis om verder te gaan... en vinden we ook voldoende klanten. Ja, uh, hoop op problemen natuurlijk bij het onderdeel Saab. met uh, geld, productie, toeleveranciers... Uh, dat doet de cijfers ook geen goed, kan ik me zo voorstellen. Nee, in ieder geval niet de cijfers over het heel 2011. Voor de kwartaalcijfers die we net hebben uh, gezien... Uh, met dat verlies van, uh, van 72 miljoen in het eerste kwartaal... daar zit natuurlijk niet die productieonderbreking in... die we uh, nu bij Saab mm. zien. Daar ligt de productie dus in april nu al drie weken stil. Uh, maar dat gaat natuurlijk uiteraard doorwegen... in de cijfers die Saap uh, voor het hele jaar gaat produceren. Ja, Saab worstelt gewoon met zichzelf. Uh, gisteren kregen ze dan officieel dan Zweeds groen licht... voor de Russische geldschieter Antonov... Want het probleem met die, met die productieonderbreking in de toeleveranciers was dat zij niet betaald kregen voor de spullen die zij aan Saab leverden aan onderdelen. Toen hebben ze gezegd: we leveren niet meer. Dus moest Saab naast op zoek gaan naar vestgeld om de rekeningen te voldoen, plus voldoende financiering en cash in, in huis hebben. Zijn er zijn weer gesprekken geweest met die Russische Antonov. Nou, daar moest eerst de Zweedse overheid officieel overheen om, dus om te zien of de man wel betrouwbaar was, want de man wilde namelijk 30 miljoen euro voorschieten. In Saap steken. in ruil voor zo'n klein 1 van de aandelen. Nou, dat moest gescreend worden. Deugt die man wel? Kan dat, kan dat wel? Ja. General Motors, de vorige eigenaar van Saap, moest nog daar uh, uh, toestemming voor geven. Dat is gisteren allemaal gebeurd. tot grote opluchting van de jongens. Ja, en uh, nu maar hopen dat ze verder kunnen. Hè. Ondertussen zijn ze ook naast nog op zoek naar. Uh, Zweedse, uh, of naar, uh, naar Chinese autobouwers. of die een handje kunnen toesteken, licenties verkopen. Uh, afspraken maken. misschien geld het, wie weet. In ieder geval, uh, men zoekt in alle hoeken en gaten. naar Geld. Ja, en dan nog wat verwarring. Hè? Want we hebben over cijfers van Spijker, maar we hebben het de hele tijd over Saab. En daar gaan ze ook iets aan doen. Ja, ja nee, dat de dame, uh, ze willen voorstellen op de komende aandeelhoudersvergadering van 19 mei... dat ze de naam gaan veranderen van, van Spijker, uh, zoals het nu nog heet. Want Spijker, ja, dat is eigenlijk helemaal niks. Dat is, dat is zeg maar de, de, de, de huls omheen uh, Saab. Want Saab is de echte autobouwer uh, geworden. Uh, Wil ze gaan veranderen. Voorstellen aan de aandeelhouders om dat te veranderen in Swedish Automobile. En wie of, uh, is iets dergelijks. Goed, dankjewel. André Meijema. Wij gaan weer naar uh, Londen. Wie geen plekje langs de route heeft kunnen vinden... kan natuurlijk tussen Prince William en Kate Middleton uh, natuurlijk volgen in het grote Hyde Park midden in Londen. Daar is ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, uh, is het al druk daar, zoals wij zien uh, op beelden op uh, andere plekken langs de route? Ja, het stroomt hier heel hard voor, het park. En het is eigenlijk wel de slimme keuze, want als je daar langs die route staat... Ja, dan, dan zie je eigenlijk niks. Dan moet je hopen dat je een glimp opvangt van het bruidspaar als ze langsrijden... En verder sta zij te wachten. En hier heb je alles. Hier hoef je hoeft niet alleen thuis voor de buis te zitten, want er zijn heel erg veel mensen. En er zijn drie gigantische schermen op het grote veld. Het ziet er een beetje uit als een festivalterrein. Met uh, al van die kraampjes langs de kant. Wel iets anders dan in Nederland. Het is geen bier, maar ze verkopen hier als drankje het Oer-Britse Pims en warme chocolademelk op de vroege ochtend. Okay. En al die mensen die stromen hier dan binnen om hier te gaan zitten. Nou, en al volop in de stemming. Vlaggetjes ja. erbij. Ja, reken maar hoor. Het, het, het is een mooi gezicht, want ze hebben zich erop gekleed. De dames hebben heel vaak een jurkje aan wat best wel koud is met die blote armen. Er staat een frisse, frisse wind. Sommige mannen met zo'n traditionele bolhoed of zelfs een jaket heb ik gezien. En wat hebben ze dan bij zich? Uh, Picnicmanden, picknickkleden en flessen champagne die nu al open zijn met aardbeien erin. Oerbrits, vlaggetjes. Britse vlaggetjes, maar ook heel veel van het gemene best. Eigenlijk is de hele Commonwealth hier vertegenwoordigd. Australiërs, Nieuw-Zeeland, Canada en dan ook Amerikanen. Die zitten dan niet in de Commonwealth, maar die vinden het heel mooi. Er zijn heel veel Amerikanen hier in Londen om dit vandaag mee te beleven. En we hebben al veel over beveiliging gehoord, Matthijs. Er is veel aan gedaan in Londen. Hoe is dat um, in Hyde Park? Moeten mensen bijvoorbeeld door detectiepoortjes? Nee hoor, het is echt heel erg, uh, um, nou ja, toegankelijk, helemaal, er zijn wel uh, bobby's, er zijn wel particuliere beveiligingsbedrijven die hier staan met de handen in de zakken, staan hier achter met toevallig, maar uh, helemaal geen securitys. Het is een hele goede, hele relaxte sfeer. Zijn er zijn uh, gezinnen, ja, er is helemaal geen, geen politie te paard of zoiets. En nee, heb ik helemaal niet gezien. Nee, dat is allemaal heel erg uh, toegankelijk en uh, met weinig zichtbare beveiliging wat dat betreft. Ja, en dan Matthijs nog even, toch om, uh, waarom zitten ze in Hyde Park? Want we pakken hier de plattegrond er even bij. En De uh, route, die zit eigenlijk net aan de andere kant van Buckingham Palace. Het is eigenlijk niet echt in de buurt. Nee, maar dit is wel een heel groot park. Dit is natuurlijk het park van Londen met een gasveld dat zich hier heel erg goed voor leent. En wat het vervoer betreft is het veel handiger om te voorkomen dat die metro's richting de route helemaal overvol raken. Dus we hebben ze in ieder geval voor gezorgd dat die stromen van mensen die vanuit de hele stad richting het centrum trekken, niet allemaal naar dezelfde plek gaan. En het is, uh, het is ook wel een plek met, uh, met een bepaalde symboliek, een beetje beladen. Ook hier vlakbij dan de fontein, de herdenkingsfontein voor Lady Di. En de laatste keer dat er vanwege koninklijke aangelegenheid uh, hele grote mensenmassa's hier op de B waren in het park. Dat was tijdens haar begrafenis. Dat weet je nog wel, dat de mensen hier zo hard klapten in het park. Partij van de Wiel in Hyde Park dus, maar hij be begeeft zich de hele dag door Londen en doet verslag van de Royal Wedding. Later meer dus. Het is kwart voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan even naar Spanje, want de ETA stopt met het heffen van de zogeheten revolutiebelastingen. De afscheidingsbeweging hief deze belasting in Spaans-Baskeland om de strijd op die manier te bekostigen. Maar dat is nu verleden tijd, al dus de ETA. Correspondent Rob Zoutberg op revolutiebelastingen. Vertel daar eens wat meer over. Ja, mooi woord. Hè? Eh, oorlog is duur, kan je zeggen. En het is, ja, wat is revolutiebelasting? Een onvrijwillige bijdrage om de strijd te steunen. Een, een belasting tussen aanhalingstekens, dus, hè, die de ETA oplegde aan bedrijven, aan ondernemers. Een tactiek overigens die niet on heel ongebruikelijk is voor terroristen. Terroristische organisaties. De IRA deed dat in Ierland. De FARC doet dat nog altijd in Colombia. ETA zelf, moet je bedenken, begon 40 jaar geleden met het overvallen van banken. om zo hun strijd, uh, hun wapens en hun bommen te kunnen financieren. Nou, dat werd op een gegeven moment als te gevaarlijk gezien. En toen begon het afpersen van ondernemers. Let wel, afpersen, dat begint dan uh, met bedragen vanaf 6000 euro. En het kon uh, flink oplopen. Hmm. En is het logisch dat ze daar nu mee stoppen? Ja, het is op zich logisch. Uh, je weet, uh, er is een wapenstilstand afgekondigd begin dit jaar op 10 januari door de ETA. We hebben toen gezegd, ja, we gaan, we gaan de strijd in alle opzichten uh, gaan we staken. Uh, dat betekent dus ook dat, dat, dat, dat er een einde zou komen aan die, aan die revolutionaire belasting, is ook meteen gezegd. Er speelt natuurlijk ook nog iets anders mee. Er zijn uh, uh, lokale verkiezingen hier uh, in mei en uh, aan ETA geleerde partijen die willen graag meedoen met die verkiezingen. Nou, er zijn natuurlijk wel bijgebaat dat dan ook de strijd... Dus de, de, de, de, de onafhankelijkheidsstrijd in alle opzichten uh, uh, zwijgt. De wapens zwijgen en dus ook het afpersen ophoudt. Hoe werkte dat eigenlijk, uh, Rob, met die uh, belasting in het innerven? Ik bedoel Wij krijgen een blauwe envelop thuis. Ik uh, ja. kan me voorstellen dat het in spaans Baskenland niet helemaal zo werkte. Nee, nou, je moet je voorstellen, want ik heb het over ondernemers... maar wat we van de afgelopen jaren weten... heb je toch over 40 jaar lang ondernemers, voetballers uh, afgeperst... Topkoks, en dat zijn er nogal wat in Baskeland, afgeperst. Uh, het was een heel scala aan, aan, aan, aan, aan mensen, instellingen, bedrijven... die op die manier onvrijwillig geld aan de ETA moest, moesten afstaan. Let wel, daar wisten we, daar later iets meer... maar afhankelijk wisten we daar maar heel erg weinig van. Het is ook niet iets waar je zomaar uh, over naar buiten stapt... van uh, ik betaal aan de ETA. En mensen die dat deden, van wie het bekend werd... die werden ook onmiddellijk voor de rechter gehaald... want die, die draagden zo op die manier bij aan een terroristische organisatie... Wat we weten in ieder geval, dat als je het niet betaalde... en het ging echt met het overhandigen met koffertjes geld op, op afgesproken plekken... of het, uh, het doneren van geld op een rekening in Liechtenstein... die mensen konden hun bedrijven in de fik verwachten. En ook, ook hè, afgelopen jaar zijn veertig ondernemers gedood in handen van de ETA. Dus er het het, het hing nogal wat boven je nek als je niet betaalde. Ja. Rob Zoutberg vanuit Spanje, dankjewel. je hoe leerden William en Kate elkaar eigenlijk kennen? Vertellen we straks. Bij Rotterdam leer je elkaar ook goed kennen. het Zwaan bij de AWB. Zeker in de file, want daar sta je helemaal vast richting Hoek van Holland. Na een uh, ongeluk tussen Rotterdam, Alexander en de Rotterdam Centrum staat 7 kilometer. Is inmiddels wel weer één rijstrook vrijgegeven. Het loopt ook vast op de A20 de andere kant op. Voor Rotterdam Centrum staat 6 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam loopt het vast. Tussen Ridderkerk en de knoop in Terbrechtseplein 10 kilometer. Want daar is de weg dicht naar de A20 door het ongeluk. Je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof heeft vanochtend al broodjes gebakken, schoongemaakt. En dat heeft alles te maken met Koninginnedag in Weert. Wat ga je nu doen, Joris? op het Kasteelplein tegenover de Coöperatieve Bank. En aan de achterkant van uh, het gemeentehuis en bij de Martinez uh, toren in de buurtkerk... staat een oranje deur. En die oranje deur op nummer 27 uh, hoort bij het Oranje Huis. En in dat Oranje Huis dat is het epicentrum uh, van uh, hoe het allemaal geregeld wordt. En u bent degene die het allemaal regelt? Uh, nou, ik ben niet de enige die het regelt. Nee, natuurlijk niet. Ik ben Tony Passau, uh, projectleider. Nou, het is een woonhuis met uitzicht, uh, als je in de tuin staat, op die kerktoren en uh, ook op, uh, op, het, uh, op het stadhuis. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, een man of tien die hier uh, aan, het, uh, aan het werk is. Wat moet er dan allemaal nog gebeuren? Nou, hier zijn we nu de laatste dingetjes uh, zeg maar, uh, aan het coördineren vanuit het zenuwcentrum. Maar op zich wordt er nu, natuurlijk nu buiten ontzettend veel uh, werk nog verricht. Nou, er worden hekken neergezet, maar als je hier tussen dit huis en het, uh, en het uh, gemeentehuis kijkt, wat doen die militairen daar? Nou, die militairen hebben we gevraagd om bijstand voor een stuk bewaking, zeg maar. Want vanaf vanochtend is zeg maar, het zogenaamde ringensysteem in werking gegaan. En daarbij hebben we ondersteuning gevraagd aan het ministerie van Defensie. En dat hebben we gekregen. Wat houdt dat ringensysteem in? Nou, dat ringensysteem is in elk geval dat er de auto's uit de binnenstad zijn. Dat heeft gewoon te maken met een stukje veiligheid. En uh, ja, dat is natuurlijk voor het bezoek van de koninklijke familie. Maar ook uh, met de 80.000 bezoekers die we hebben... Wij verwachten. Die grijze auto die hier op parkeerterrein staat... en die rode daar, die Duitse of een Poolse... en die zwarte daar, die worden weggesleept? Nou, in principe gaan we nog achterhalen van wie dat die zijn... en dan proberen we op die manier natuurlijk de auto's weg te krijgen. Maar in het uiterste geval uh, gaan we ze wegslepen. Ja, Oké, okay. als u naar de voorkant lopen, dan ziet u daar een zwarte auto. Ik zou die de komende half uur niet wegslepen, uh, in ieder geval. Um, hier staat ook in het epicentrum... Een bordje met een konings, uh, met een kroontje erop, en daar er staat op W I E E twee puntjes R Hoe spreek je dat uit? Weert. Nou, dat is uh, het dialect uh, Weert. Uh, dus uh, ja, dat hebben we op uh, verschillende verkeersborden in de stad hebben we dat ook zo staan. Hoe wordt dit mooier dan vorig jaar? Um, hoe wordt het mooier dan vorig jaar? Ja, ja dat is op zich uh, een goede vraag. Ja, we hebben gewoon ons, uh, ons best gedaan om de stad Weert. Op een uh, goede manier uh, gaan we die in de picture uh, brengen. Uh, en we willen gewoon laten zien hoe wij uh, echt zijn. En jullie zijn? Uh, ja, dat we een hele mooie stad zijn. Met uh, alle voorzieningen heel dicht in de buurt. Uh, waar... Gewoon als mens, toch? Gewoon als mens, gewoon doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar op zich eh, proberen we natuurlijk wel onze beste kant te laten zien morgen. Dat gaat u morgen doen. Hebt u vandaag ook al gedaan. Dank u wel. Graag gedaan. Zeven minuten voor negen. Iets eerder dan normaal, maar toch nog altijd een mooie tijd voor de column van Jeroen Willard. Het ziet er naar uit dat het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton een groot mediaspectakel wordt. Wereldwijd zullen ongeveer 2 miljard mensen het evenement volgen via de televisie. Beste John de Mol. Ben jij ook zo benieuwd naar de uitzending van Het Huwelijk? Twee miljard kijkers voor het yes-woord van Kate en William. Zoiets verzin je niet, al die aandacht voor zo'n plechtigheid. En dat alles voor misschien één kus. Had jij de rechten maar. Nu doet de NOS het, alsof het om de eredivisie gaat. Kijken of Willem-Alexander en Maxima ook in beeld komen. Anders wel morgen, met de viering van Koninginnedag in Torn en Weert. Heb jij pas ook gehoord hoe Maxime Verhagen die Limburger... het Koninklijk Huis een sterk merk noemde? Dat moet jou toch ook aanspreken? Het hof als product. Misschien heb ik wel een ideetje voor je. 55 camera's in het huis van Willem-Alexander en Maxima. Dat zou wat zijn. Dan leer je ze echt kennen. Jammer toch dat het nu beperkt blijft tot fotomomentjes en dan alleen nog strak geregisseerd. Misschien moet je opdracht geven voor een realistische vorstensoop. De Kooi van Oranje of zoiets. Zulke series zijn erg in trek, of ze nou geschreven worden door Thomas Ros of Ger Beukenkamp. Bij jou kan het niet te hoog gaan, dat is het probleem. Ze plaatsen jouw soort programma's nog steeds onder pulp. Eigenlijk ben je een grote baggeraar. Net als die Hollandse jongens die voor de Arabische kust de boel opspuiten... en daar dan toch mooi een tulp van een eiland neerleggen... vol met onbetaalbare optrekjes. Misschien moet je daar ook een Big Brother huis neerzetten. Titel? Shaking the Shikes. Of Duizend en Nacht. Ook goed. Alleen even oppassen met de gevoeligheden van nu in die regio. Zo'n granaat is niet goed voor het decor. Ik heb de kritiek op jouw producties nooit zo goed begrepen, John. Dat Big Brother was destijds natuurlijk meesterlijke satire over het alledaagse leven. Een stel mensen bij elkaar brengen in het decor van de hubo en maar een beetje met elkaar laten aanklungelen. Als Wim T. Schippers het geschreven had, was de experimentele elite er nog niet over uitgepraat. Hoe fenomenaal dat niet was. Zo goed bedacht, zo goed gedaan. Lekker knuffelen, reeds. En dan nu de nieuwste variant, na Big Brother een gluiperige versie van Blik op de Weg. Tom Tom, dat moet je toch ook niet willen? Dan vlieg je echt de bocht uit. Eigenlijk zou je een grote doorbraak kunnen maken in de sector van de kwetsbare kunsten. Vraag maar aan Joop van den Ende, die heeft het ook gedaan. Kan niet meer stuk in de kunstwereld als groot mecenas. Hij heeft eerst nog moeten opzoeken wat dat woord betekent... maar toen hij las dat het staat voor geld steken in de kunst... begreep hij het meteen. Dit was een kans om eindelijk serieus genomen te worden. Het is dik een week geleden dat je voor één en een kwart miljard die zenders kocht... samen met die uitgever. De Nederlandse regering wil 200 miljoen bezuinigen op de Nederlandse cultuur. Schijntje voor jou, John... Ik zou zeggen, pas dat nou even bij, dan heb je ook een stevig aandeel in de publieke cultuur. Op de dag van het ja-woord kun je daar geen nee tegen zeggen. Groeten aan Linda. P.S. Zeker weten dat Kate net zo'n rakker is als Dai. Als dat maar goed afloopt. The Royal Wedding. ...leerden prins William en Kate Middleton elkaar eigenlijk kennen. Ze leerden elkaar in 2001 kennen op de St. Andrews Universiteit... ...in het Schotse St. Andrews, aan de Oostkust. Ze studeerden er samen kunstgeschiedenis. Tijdens een skireis in 2004 worden ze voor het eerst als koppel... ...gefotografeerd door de pers en is hun relatie officieel een feit. In 2007 gingen ze even uit elkaar, maar nu gaan ze dus alsnog trouwen. Wat is het lievelingsdrankje van William en Kate? Crack Baby, dus een cocktail... De ingrediënten zijn wodka, passief en champagne. En wat zijn de bijnamen van prins William en Kate? Op school werd William door zijn vrienden Willy P. genoemd. En Kate door haar vriendinnen, Princess in waiting. En de media hebben het meestal over Wills, als ze over de prins spreken. Kate werd Waity Katie genoemd... omdat William haar volgens de pers te lang aan het lijntje hield. En de twee hebben ook koosnaampjes voor elkaar. William noemt Kate babykins... Terwijl Kate haar prins met Big Willy aanspreekt. Uiteraard zo dadelijk na negenen meer over het huwelijk van vandaag. Na negenen wordt onder andere bekend welke titels de twee krijgen. William en Kate. En wij hopen te spreken met André Rauwvoet. Want die heeft vanochtend vroeg op Twitter bekendgemaakt... dat hij de politiek verlaat. Hij gaat weg bij de ChristenUnie en verlaat de Tweede Kamer. Later meer dus.